Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Franeker zijn 16 huizen ontruimd vanwege een brand in een loods met voertuigen. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. In de loods stonden 17 oldtimers en een boot. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar huizen naast de loods. Met een drone wordt bekeken hoe het vuur in Franeker het best kan worden bestreden. Iemand die te veel rook had ingeademd kon ter plekke worden behandeld... en hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een Israëlische drone-aanval op een auto op de westelijke Jordaan-oever zijn twee doden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Het Israëlische leger zegt dat het een voertuig met een terroristische cel heeft getroffen, maar gaf geen details. De aanval was even ten zuiden van de stad Jenin. Daar begon het Israëlische leger vier dagen geleden een aanval op Palestijnse militanten. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam. Het gaat om een jongen van 17 uit Assen. In de periode rond de jaarwisseling werden in de wijk IJsselmonde drie mannen doodgeschoten. De vermoedelijke schutter werd op 2 januari aangehouden. Er zit ook een 20-jarige man uit Amsterdam vast. In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de pro-Russische koers van premier Fico. Er werd in bijna dertig steden gedemonstreerd. Voor het regeringsgebouw in de hoofdstad Bratislava stonden zo'n 60.000 betogers. Fico bracht vorige maand een bezoek aan de Russische president Poetin... en keert zich tegen militaire steun aan Oekraïne... Onlangs sinds speelde hij op een vertrek van Slowakije uit de EU en de NAVO. Zijn beleid roept in eigen land steeds meer weerstand op. De protesten worden steeds groter. Volgens Fico probeert de oppositie zo met hulp uit het buitenland de macht te grijpen. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het vannacht op steeds meer plaatsen regenen. Minima rond 6 graden. De dag begint nat. Later wordt het vanuit het westen droog. En het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Voor me in de ik ooit aan schaduw was, dat heeft ze nooit geweten. Ik sprak haar aan mijn teugelgeven. Maar naar bestond. Naar bestond. Je nog steeds diezelfde ogen En nog steeds diezelfde mond dan ik ook jouw sleutel had En ook weer ben verloren En dat ik ziens wat van je hield Dat schijnt je nu te storen Niemand ziet me Niemand kent me Niemand laat me ooit iets staan Staat niemand's in niemand's agenda Me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Ik sta hier als een agenda. Maar ik dans wie ik bestaan. Als ik, besta. ik, begin, ik was de dans versta, begin ik pas te leven. Got to learn how to relax And lay back into the groove No more hands and knees Proposals, boy Just get off the floor And ask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 It's wrong to love Unforgettable smile Your unforgettable life